Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In heel België wordt om elf uur vanochtend een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Het is een dag van nationale rouw in België. In Nederland hangen de vlaggen op gebouwen van de overheid Halfstok. Bij het busongeluk kwamen 22 kinderen om en zes volwassenen. Onder de doden zijn zes Nederlandse kinderen. De eerste lichamen worden vandaag naar België gevlogen... met een Hercules-transportvliegtuig van het Belgische leger. Gisteravond zijn al zes kinderen die lichtgewond raakten en teruggevlogen. In de tunnel bij Cher, waar het busongeluk gebeurde, was gisteren een persconferentie. De Zwitserse politie zei daar dat het met de andere gewonden wonderlijk goed gaat. Drie van de gewonden verkeren nog in kritieke toestand, maar de doktoren hebben goede hoop dat ze het overleven. In het Belgische Lommel is gisteravond een herdenkingsdienst gehouden. Voor alle slachtoffers werden kaarsjes aangestoken. Daarbij werden de namen van de omgekomen kinderen en begeleiders genoemd. De bischop van Hasselt zei dat de hele natie in diepe rouw verkeert. Ook in Schier was een herdenkingsdienst. In Nieuw-Zeeland zijn zeker twee doden gevallen bij een ongeluk met een vissersboot. Er worden nog zes mensen vermist, onder wie twee kinderen. De kustwacht heeft één overlevende uit het water gehaald. De boot kap zeistert, terwijl hij onderweg was naar een afgelegen eiland. Toen de boot niet kwam opdagen, werd een grote zoekactie op touw gezet. De politie in Nieuw-Zeeland zoekt met helikopters en schepen naar de vermisten.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 Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121. Dat nummer kun je bellen met al je vragen. En het liefst ook als je een antwoord weet, 0800-1121 mailen kan naar Nachtsuster Apenstaartje omroepmax.nl twitteren via Apenstaartje Nachtsuster natuurlijk en er is een chat tijdens dit programma die vind je op www.nachtzuster.net en ook altijd handig daar staan alle vragen nog een keertje op een rijtje. Ik noem alleen de vragen die nog niet beantwoord zijn zoals die van Rinse waar komt de uitdrukking of de zegswijze van te veel koffie drinken krijg je rood haar vandaan. Ik ben ook wel benieuwd. Adil die ziet regelmatig in bijvoorbeeld Amerikaanse series dat mensen naar een honkbalwedstrijd gaan, daar de bal vangen en dan ontzettend blij zijn. En hij vraagt zich af waarom mensen dan zo blij zijn. 0800 1121. En Edwin die uh, kijkt geen televisie, maar luistert televisie en die hoort vooral in reclames dan soms de muziek opeens ophouden. Dan wordt het helemaal stil. En dan begint het weer. En hij vraagt zich altijd af wat er dan in die stilte gebeurt. Nou ja, als je uh, wel gewoon naar reclames kijkt, dan uh, weet je dat misschien niet. Maar misschien is het jou wel eens opgevallen. Wat gebeurt er tijdens de stilte in sommige reclames? 0800 1121. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.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 silence. And the people bowed and prayed to the young God they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the en The Sounds of Silence. Mika, goeienacht. Goedenacht Ik zag al op de chat dat je ging bellen. Ja, ik dacht, laat ik het maar een keertje doen. Het was wel grappig, want je, ik zag je op de chat ook zeggen... moet ik nou bellen over dat honkbalverhaal? Dat weet toch iedereen? Ja, dat dacht <laughs> ik. <laughs> nou, nou, ik ja. weet er niet echt heel veel van... maar ik weet wel waarom ze er heel blij mee zijn. Want op het moment dat... Die bal uiteraard in het publiek komt. Is er een homer in geslagen. En die bal die mogen ze dan houden. Dus bij belangrijke wedstrijden. Als ze die bal dus eenmaal in een bezit hebben. dan hebben ze eigenlijk een collective item. Oh. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen. als je bij een hele belangrijke wedstrijd. Uh, bij gelijkstand zo'n bal vangt. na een home run. Ja. Dat, dat gaat misschien de geschiedenisboeken in. Dan kun je zeggen van. Nou, dit, dit was de bal. uit die wedstrijd geslagen door die en die. dus die, dan is die 70.000 uh, dollar waard. Ja, die kan heel veel opbrengen. Want. meestal laat degene die hem vangt. ook in beeld zien. Ja, ja. Maar. Uh, uh, als je dan, uh, ik weet niet zo goed hoe dat werkt bij honkbal, maar als je bij het, uh, het zesde team van de regionale uh, Zwarte beren zit. Ja, dan willen ze hem graag terug, want. <laughs> dan moet de bal terug, ja? Ja, want de Zwarte beren die zullen niet heel veel geld hebben voor heel veel honkbal. Ja, nee, de zwarte beren hebben inderdaad heel klein ballenbudget. Ja. Nou ja, als je over de Amerikaanse competitie praat, dan. Uh... Dan praat je over een uh, miljoenen kwestie, dus dan kan het wel een bal leiden. Ja, maar ik bedoel meer van, dan is die blijdschap zo misplaatst. Want dan, dan gaan er 16 van die ballen het publiek in tijdens een wedstrijd. Ja, nou, zouden ze een home run slaan en bij Zwarte Beren 6? <laughs> ja, Zwarte Beren 6 heeft een heel slecht home run gemiddeld in dit seizoen. dus <laughs> waar? Ja, op de dak <laughs> En dankjewel hè, Mieke. Okie dokie. Ik zie je op de chat. Oké, okay, hoi. Doeg. Kom, anders zou ik even een kijkje nemen op de chat. En die vind je op uh, www.nachtzuster.net. Vind ik dat zo mooi dat chat en net ook nog ruimt. Tieneke. Hai, Frit. Hallo, goeienacht. Ja, ik heb uh, een vraagje. Ja. Uh, in het kader van... Uh, uh, we hebben het over taal. Ja. Met dat rode haar en zo. Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook trouwens. Dat ik te veel koffie dronk. Want ik ben dus inderdaad rode haren. Ach. Ja, zielig hè. Dus je krijgt koffie in je flesje al. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En ik was 16, 17 ongeveer toen dat meisjes met rode haren in de, uh, in de mode was. Van dat Arne was... Jansen. Ja, dat was echt heel erg verschrikkelijk. Als je zestien bent, is dat erg en nu vind je het waarschijnlijk leuk of niet? Ja, nu is het wel grappig en ja. je zo. Maar toen was het helemaal niet zo um, leuk. Oh, Als je 16 bent. Het is ook geen trauma, maar we hebben natuurlijk wel mee gepest. Hè? Ja, en 16 is niet een leeftijd waarop je zeg maar, het leuk vindt als mensen de hele tijd zeggen: Is het waar? Kun je kussen? Is dat ja, niet mis? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, En dan ook nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kunnen erbij. <laughs> Dus dat was soms een beetje veel. Maar ik heb ik altijd heb het... de theorie dat kinderen altijd wel iets verzinnen... om andere kinderen mee te plagen. Maar bij jou was het wel heel makkelijk, inderdaad. Ja, daarom ja. niet. Maar goed, ik, ik heb het allemaal overleefd. Hè. <laughs> dus, maar goed, die, die vraag die ja. gaat over taal. Ja. En um, uh, ik vraag me altijd af hoe dat, uh, waarom dat zo gezegd wordt. Want je staat op het punt van trouwen. Ja. En je ligt in echtscheiding. Moet dat eigenlijk niet andersom zijn? Waarom dan? Nou, als je eenmaal gaat scheiden, dan zal dat liggen in die slaapkamergedoe... wel wat minder vaak voorkomen. Nee, maar... Nee, maar... Tieneke. Ja? Hoe, ik waardeer echt het feit dat je een mooie vraag hebt... Ja. Maar je staat, als je, je staat op het punt van trouwen, maar je staat ook op het punt van scheiden. Nee, je ligt in echt scheiding. Ja, maar dan sta je dus op het punt... Kijk, dat, dat, op het punt staan om, dat slaat niet, dat, dat, dan slaat het staan niet op het trouwen, maar op, op het punt staan. Ja, ja, maar, maar je, je ligt... ligt inderdaad niet in ondertrouw. Nee, daarom. Dat wou ik net uh, gaan zeggen. Waar, je he? gaat toch niet, in, niet, niet, in, niet in, in, in, in bruiloften liggen en zo, of hoe je dat ook moet zeggen. <laughs> ja, li ik bedoel, je ligt in scheiding. Ja, waar komt dat vandaan, hè? Ja, ja, ja. In scheiding liggen. En als je dat eenmaal hoort en je denkt dat het een beetje belachelijk uh, klinkt... of niet helemaal klopt, dan blijf je dat natuurlijk horen, hè? Ja. Ja. Ja, het is een rare zegswijze, maar of het te verklaren valt... Nou ja, we hebben nog zo'n uh, twee uur... Nou ja, uren, ik kon hem wel bij, die, bij, die rode, bij, de, bij de rode haarpas. Ja, ja, als we toch talig bezig van. zijn. Ja. Ik, ik heb trouwens vandaag ook voor het eerst uh, de site dus opgezocht. Want meestal lig ik in bed, maar daar ben ik nou nog niet aan toegekomen. <laughs> en uh, jij ziet er heel anders uit dan dat ik dacht. Tenminste, als die foto van, de, van die vrouw met dat blonde haar, als jij dat bent. met dat Oh blonde jee, haar. ja, nee... Ja, nee, ja, heb... ja, wat is het nou? Ja, nee, maar dat is... Tegenwoordig, vroeger was radio zo lekker... Um... <laughs> ja, ik weet niet. Anoniem. Nou ja, ook nu niet anoniem natuurlijk, maar in ieder geval... Als je je mond hield. Ja, dan wel. Nee, het, vroeger was radio wat meer... Sprak de fantasie wat meer aan. Inderdaad, wat jij zegt, dan bedacht je zelf hoe je iemand eruit zag. Maar tegenwoordig met al die webcams en foto's en toestanden is het... Uh... Ja, maar was het heel erg? Nee, hè? Nee... Nee, je oh, ziet er okay. er leuk uit. Alleen heel anders dan ik uh, voorgesteld heb. Ja. Maar ja, dat, dat, je plakt iets aan zo'n stem, net als die, die blinde meneer, die, die klinkt alsof die 2,10 meter tien is breed gespierd <lacht> en weet ik wat allemaal. Ik denk dat, het gewoon, dat jij gewoon iets te creatief bent in bij, uh, wat je bij mensen <lacht> <lacht> bedenkt. Ja, <maar lacht> ik, ik heb dan ook ADHD en dan, ben je, dan heb je dat soort uh, ja. dingen, denk ik. Dat heb ik mensen laten vertellen? Nee, maar dat is juist mooi. Een beetje fantasie is altijd. Uh... Mooi meegenomen, toch? Ja, ik ben er blij mee. Nou, hartstikke goed. Mag ik je bedanken, Tineke? Ja hoor, ga je gang. Ik ga kijken of ik een antwoord kan vinden op je vragen En bedankt. Oké, okay, doeg. Dik. Ja, dat Hallo. ben ik. Hi. Hallo. Hi. En zo heet je ook? Nou, de, ja. ja ik ben ook uh, behoorlijk uh, gezet. Dus, nou ja, dat past allemaal mooi bij elkaar. Nou, maar dit is eigenlijk beter dan dat je Dik heet en een hele magere uh, asperge bent. Ja, dan, dan is er zo uh, twee uitersten en dat is inderdaad waar, uh, ja. ja. goed. Wat uh, ja. kon ik voor je doen? Nou, de jonge dame daarnet voor mij, die had het al over haar rode haar. En daar mm. werd je vroeger behoorlijk mee gepest ja. uh, uh, Kinderen met, met rood haar, ja, er was ook al voorgaande meneer die zei van, ja... Dan heb je roest in de loop. Nou, <laughs> daar past dat dan ook wel een beetje bij. Ja, want ja, ja daar waren uh, mensen... Uh, die had op een luie manier een baby gemaakt en nou, dat werd al een rode. Tenminste, dat klonk altijd zo toen ik een jaar of tien was en dat is alweer vier, 44 jaar geleden. En uh, dan zaten wij s morgens uh, koffie te drinken met de hele familie en dan uh, wou ik ook een bakje koffie. lijkt leek mij ook wel lekker. En, uh, maar dan zei mijn vader nee, want daar krijg je rood haar van. En dat had alleen maar een afschrikkend effect. Dan, uh, dat zou dan betekenen, van als ik één of twee bakjes koffie zou krijgen, dan zou ik ook rood haar krijgen. Dus ook gepest worden, enzovoort, enzovoort. En dus daar komt dat eigenlijk een beetje weg. Ja, ja, dus het is, um, het, het is meer een dreigement, en, maar dat heeft helemaal geen waarde meer. Het grappige is, vroeger las ik de Tina, dit, dit gaat ergens naartoe, dit verhaal. Ja? Vroeger las ik de Tina, dat is zo'n, zo zeg maar de Donald Duck voor meisjes. En, en de meisjes die daarvoor opstonden, die hadden altijd rood haar. Ja. Dus, dus ik dacht vroeger, de allerknapste meisjes, dat zijn de meisjes met rood haar. Uh, eigenlijk, eigenlijk denk ik dat nog steeds een beetje. Dat denk ik ook nog wel een beetje, want ik heb verschillende keren wel eens meisjes gehad met rood haar en die waren toch wat pittiger dan eh, met de blonde of met de haartjes. Dus dat haartjes. Uh... Maar je hebt, je hebt verschillende meisjes gehad met rood haar. En er zijn niet zoveel meisjes met rood haar. Dus of je hebt een heel groot gemiddelde... of je hebt toevalligerwijs steeds meisjes met rood haar. Nou, misschien vond ik ze wel leuk. Ja, maar dat zijn ze ook. Ja, dus dat is... ja. Maar goed, maar jij denkt dus dat de uitdrukking van te veel koffie drinken krijg je rood haar... dat dat uh, uh, uh, gewoon een dreigement is van het genre van... Uh, pas nou maar op, want anders dan... Uh... Ja met, woorden, ja, met andere woorden koffie is niet goed voor je en uh, daar krijg je rood haar van als kind. Nou. Dus en uh, en dat, dat rood haar hebben, toch dan werd je gepest en uh, ja dat was, uh, dan was je anders. Ja. Ja. Nou, het zou zomaar kunnen Dik, dankjewel. Trouwens over die uh, dat, uh, staan voor een huwelijk en uh, liggen voor een scheiding. Ja. Uh, je staat voor een huwelijk, dus je staat... ...ervoor om een huwelijk te vol uh, aan te gaan. Ja. En als je in scheiding ligt, ligt het dossier bij de advocaat. Zo moet je het <lacht> <een> beetje zien. <lacht> ja. ja. maar ik vind het een prachtige verklaring. Maar je zuigt natuurlijk uit je duim waar je bij staat. Licht. Uh, ja, nou ja, goed. Je bent creatief, want je bent er niet, hè? Nee, dat ben je in ieder geval, Dick. Dank je wel. Oké, okay, nou, veel plezier vanavond nog. Ja, dat komt wel goed, dankjewel. Dag, okay. hoi. hoi. Jan. Hé, hey, dat ben ik. Nou. Hey, Astrid. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik denk dat ik iets voor jou kan doen. Nou, daar ben ik blij mee, zeg het maar dan. Ja. Nou, ik denk dat ik de oplossing heb voor die meneer met die reclame. Die denkt dat ik de echt oh. en, en, en het beeld stopt. ja. Nou, want ik kijk, ik, kijk de laatste, ik kijk op zich niet zo heel veel tv, maar als ik naar de reclame kijk, dan komt de laatste tijd een reclame voorbij van een Frans automerk. En die maken reclame voor het feit dat ze een auto op de markt hebben gebracht die een start-stop systeem heeft. <lacht> en tijdens die reclame stopt het beeld en stopt de tekst en stopt het geluid. En dan gaan ze weer door. Ja, dan dat dan zal het drie... zijn. <lacht> dat moet het zijn. <lacht> Maar, grappig hè? Ja, dat is grappig, maar het gebeurt bij ja. meerdere reclames, zegt hij. Meerdere reclames? Ja, daar ga je. Ja, maar die reclame die komt misschien wel vaker uh, op meerdere zenders voorbij. Maar oh. dat, is dan natuurlijk, uh, ja, dat is het enige wat op, op dit moment mij te binnenschoot. Dus. <laughs> nou, ik vind een prachtige verklaring. Mag ik nog ja. heel even weten waarom je zo vrolijk bent om 18 minuten over drie? Nou, uh, dat komt mede dankzij uh, door jouw programma. Ach. Ja, en door de muziek die je draait. Het is gewoon gezellig. Het is gewoon de is één van de laatste nachten van de week. En ik werk altijd s'nachts. Dus ja, het is best wel eens moeilijk om wat wakker te blijven. Maar vanaf twee uur donderdag s'nachts is gewoon voor mij gewoon, ja, is gewoon pret. Dan ga ik met plezier terug naar huis. Ach, wat heerlijk om te horen. Nou, dan uh, Leuk, ga, ik, ga ik een mooi uh, sta start-stop plaatje voor je draaien. Dat zou mooi zijn. Zou ik, je, zou ik je nog een klein raadseltje mogen geven? Uh-oh. Ja? Mag dat? Nou ja, ik kan u geen nee meer zeggen, want dan, dan barsten oh, we allemaal mag. de rest van de nacht van de nieuwsgierigheid. Wat voor verschrikkelijk ja. leuk ja, raadseltje jij we... had Ja, maar misschien dat het uh, de luisteraars ook bezighoudt en dat je daar ook wat antwoorden op kunt krijgen. Doe maar, Jan. Nou, je hebt negen manden en die negen manden zitten kogels van een kilo. Kogels... Ja? Van een kilo. Die kogels van een kilo. Maar in één van die negen mannen zitten kogels en die wegen één kilo en één ons. Dus die wegen 1100 gram. Ja. Door één keer te wegen, kun je bepalen in welke mand die kilo's zitten van een kilo en een ons. Dus van 1100 gram. Je mag maar één keer wegen. Hoe doe je dat? Goed, daar ga ik even over nadenken Jan. Oké, okay, nou je mag me terugvragen als je het antwoord niet weet. Ja, <laughs> dat ga ik doen. Als we er niet uitkomen, bellen we weer. Ik wens jullie heel veel succes en de luisteraars ook. Dag Jan. Oké, okay, doei. All that I have is all that given me.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 What's going on? Oh, you talk of love. to walk Je hebt dus negen manden en in alle manden zitten kogels van een kilo, maar in één van de manden zitten um, kogels van 1100 gram. En je mag één keer wegen, hoe kom je er dan achter in welke van die negen manden de zwaardere kogels zitten? Ik vind het een beetje... Uh gemeen van Jan om me daarmee op te zadelen... want daar ga ik nu natuurlijk de hele tijd over zitten piekeren. Help me even als je het antwoord weet. 0800 1121. Verder vroeg Tineke, waarom sta je op het punt van trouwen, maar lig je in scheiding? En uh, Edwin wilde dus meer weten over de stiltes op televisie tijdens reclames. Uh, uh, Edwin is blind en die uh, hoort dus alleen de reclames. En het valt hem op dat soms de muziek opeens ophoudt. Dan is er even stilte waarin geen tekst wordt genoemd of niks. En dan gaat uh, de reclame weer door. En het grappige is, hij zei nog, de muziek gaat dan niet op de maat weer door. En ik denk dat dat gewoon een, een luie persoon is die dat gemonteerd heeft. En uh, Jan die uh, belde net met een antwoord die zegt... Van, nou, dat heeft te maken met autoreclames, met een, sta met een uh, startonderbreking... wat ik wel echt heel mooi gevonden vind. En Edwin zelf zei: misschien is het wel dat op dat moment... een stukje tekst in beeld komt. Ik denk eigenlijk dat dat ook gewoon het antwoord is. Maar mocht je er nog iets over willen zeggen? 0800-1121. En dat geldt ook voor die vraag van Adil over die balvangen. Eigenlijk heeft Mieke al uh, super antwoord gegeven, hoor. Maar uh, uh, die ziet dus vaak bij honkbalwedstrijden op televisie, uh, in, uh, in bijvoorbeeld comedieseries. Daar zitten mensen bij een honkbalwedstrijd. En dan vangen ze de bal als er een home run wordt geslagen. En dan zijn ze zo ontzettend blij. Nou, verschillende redenen al van Mieke gehoord. Maar mocht je daar nog iets over willen zeggen? 0800 1121. Tim, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Hallo. Nou, vertel. Nou, het gaat over het honkballen. Ja. Je hebt bij een honkbalwedstrijd vier honken. Ja. Eigenlijk drie honken. En de ene van waar de slag gegeven wordt, is de thuisplaat. Ja. Dus de start en de thuisplaat. En de bedoeling is dat die bal weggeslagen wordt... en dat die speler die die bal geslagen heeft rond gaat lopen... en dat huishonk weer bereikt. En dan heeft hij een punt gescoord. Wie, maar onderweg kan die uitgegooid worden. Maar dat kan ook, hij kan ook de bal slaan en... Dan vangt iemand in het veld die bal op. Dat, ja. En op dat moment is die man uitgeschakeld. Dus er is een punt gescoord. En het is dus zo... Uh, de... De kunst is om punten te scoren. Dus die veldploeg die die ballen moet opvangen en weer terugspelen... en die andere spelers moet uitschakelen... die proberen zo snel mogelijk die drie punten te halen. En door die bal te vangen is dat een punt. En het leukste is dat hele harde, uh, dat die, die grote blijdschap... die vond plaats op het moment dat Nederland met het honkballen... in de finale stond tegen Cuba. En toen waren er twee fouten. En toen stond er één man op de honken van Nederland nog. ja. Yeah. En die man, die kreeg, de die, of die van, nee, van Cuba stond er een man op te honken. Er waren al twee man uit en toen werd die bal geworpen. En die man die slaat en er was een speler van Nederland, die was zeer snel. En die ving die bal op en die liep te juichen en het hele volk liep te juichen. Want Nederland was wereldkampioen geworden en voor de eerste keer. En dat was dus de reden van die extra grote vreugde. Nee, maar het is echt heel lief, Tim. Want ik, ik hoor jou nu gewoon even het principe van de honkbal uitleggen in Jip en Janneke taal. Ja. Alleen, het gaat erom dat die blijdschap ontstaat als iemand in het publiek de bal vangt. Oh, maar dan, dan is die blijdschap voor een groot deel te wijten aan het feit... dat die speler die die bal geslagen heeft gescoord heeft, want dan heeft hij een punt voor, voor zijn team gescoord. Ja, maar dat, dan ga je er vanuit dat het altijd iemand is van de betreffende ploeg... die die bal ook vangt in het publiek. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar die, die mensen in het publiek, die juichen voor die man die een home run geslagen heeft. Want zo gauw als die bal over het veld geslagen is, dus als hij ja. buiten het veld is, is er sprake van een home run. En dat betekent dus een punt voor de man die geslagen heeft voor het team. Maar er is altijd er is grotere blijdschap als iemand de bal vangt, dan wanneer die gewoon onder een stoeltje op de tribune terechtkomt. Dat, dat, ja, en maar... terwijl dus dezelfde home run, hoor. Ja, maar in ieder geval eh, als degene in het publiek die bal vangt, voorkomt hij daarmee een ongeluk, want die bal is knap zwaar en als je hem op je hoofd krijgt, dan je het misschien niet eens als je al hard aankomt. Dus eigenlijk juichen mensen dan zo verschrikkelijk hard, omdat er niemand is uh, overleden na een enorme harde honkbal op zijn hoofd. In ieder geval niet gewond. Dat zal het zijn. Okay. <laughs> Ik vind het prachtig, Tim. Dank je wel. Goed zo en tot ja, tot daar. Dag. Tim die altijd uh, heel erg zijn best doet op de antwoorden op het cryptogram. Maar dat duurt nog wel even. André. hi Astrid. Hallo. Hallo. Ik heb een antwoord op de vraag van de stiltes in de reclame. Oh, nou kom maar door. Uh, het is inderdaad, er staat er een, een tekst uh, op het scherm. Ja, en uh, je kan het je vast wel herinneren, de autoreclames, die noemden de, de goede mannen ook, ja. uh, dat vaak bij voorkwam. Want dan krijg je namelijk uh, de zin, geld lenen kost geld. Oh, dus op dat en, moment? En op dat moment is inderdaad het stil, er staat alleen uh, dat in beeld. En je hebt het ook bijvoorbeeld bij alcoholreclame, als ze bijvoorbeeld uh, van alcoholverkoop onder je jongeren bijvoorbeeld is niet toegestaan, dan is er ook geen geluid. Dus dat zijn eigenlijk die teksten die door de overheid verplicht zijn. O, oh, ja, dan, dat weet ik, maar, maar dan zeggen ze toch ook altijd even... Let op, geldleden kost geld. Op uh, de radio wel, maar op de televisie niet. Oh. Want dan moeten we waarschijnlijk uh, die man betalen die dat inspreekt... en dat kost dan weer wat. Dus dan <laughs> dat kost het, geld. Uh, de man betalen uh, uh, die dit inspreekt kost geld. Ja. <laughs> uh, en, uh, en muziek hoort er dan ook niet bij, want dan, uh, dan zou de aandacht van de boodschap... van de overheid weggaan, plus moeten ze daar dan weer buurmanrecht over betalen. <laughs> dus... Uh, dus... Uh, dus dat gaat altijd, uh, Overheidsboodschappen zijn bijna altijd, als ze verplicht zijn, zijn ze bijna altijd zo goedkoop mogelijk en geluidloos. Oh, daar ga ik eens op letten, want dan zijn ze waarschijnlijk zelfs in lettertype comic sans Serif. Uh, nou, ze doen het, uh, um, uh, het is meestal wel in dikke zwarte letters wat geld lenen kost geld betreft. Ja. En uh, bij, uh, bij de alcoholreclame zie je nog wel eens dat uh, de dat desbetreffende fabrikant er een ander kleurtje achter zet. Meestal de kleur van zijn merk. <laughs> uh, maar uh, daar blijft het dan meestal ook bij. En dan zijn de letters meestal in wit. Maar hoezo zit jij zo analytisch naar dat soort dingen te kijken? Eh... Um, ja, nou, ja, eigenlijk kijk ik daar niet analytisch naar, maar uh, mij valt het wel altijd op. Uh, meestal als ik de tv aan heb staan, dan zit ik nog wat op de computer of zo. En als er dan een stilte valt, kijk ik meestal naar de tv om, van oh. waarom valt het stil. En daardoor valt het even naar mij op. En dan staat op, er in altijd... In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uh, uh, <laughs> die wordt zie je ook inderdaad wel eens, uh, wel eens staan, ja. Oh, en bij, uh, bij, bij de Wulpse dames uh, meestal nog wel dat bericht dat, uh, dat je geen afspraken kan maken. Hè? Dat hield die riedel. Dan is er meestal ook geen geluid bij. Oké, okay, maar jij zit dan met je rug naar de Wulpse dames. Dan wordt het stil. Dan denk je, kijk nu even om. Ja. En dan staat er, u kunt met deze dames geen afspraken maken, Henk. Ja, zo ja, ja, ook dat. <laughs> Grappig. Nou, uh, hartstikke goed. Dan kan ik die vraag mooi wegstrepen. Okido. Dankjewel. Hè. Fijne dag nog. Yo, doeg. Doei goede uitleg zeg. Dat um, betekent dat ik eigenlijk uh, well, anderhalve vraag heb staan. Namelijk die van Tineke, die eigenlijk al, uh, al iets over gezegd is. Maar je staat op het punt van trouwen. Maar je ligt in scheiding. Waarom ligt je in scheiding, wil Tineke graag weten. 0800 1121 En uh, Jan dus met zijn verhaal over de negen manden. Allemaal met kogels van 1 kilo op één na. Daar zitten kogels van 1100 gram in. Uh, je mag maar één keer wegen, hoe kom je erachter in welke mand die kogels zitten? Ik ben wel ja, ik, ik, meestal dat soort dingen, dat, uh, dat weet je dan wel. Heb je wel eens een keer een antwoord op gehoord, maar deze niet. 0800 1121. Henk? Ja, goeienacht. Goeienacht. Houdstelit. Ja, ik, uh, ik had een vraag... Ja. En, uh, het is al heel veel over eten gesproken daarnet, maar ja. uh, het valt me iedere keer weer op als ik gehakballetjes maak voor in de soep. Ja. En ik doe ze in een pan met koud water, zakken die balletjes onder het water heen, naar de bodem. Ja. Ga ik naar het vuurtje eronder stoken, komen ze één voor één, gaan ze drijven. Oh ja. En als dat even doorgaat, zakken ze weer naar de bodem. Hmm. Dus ik zou zeggen, als het water warm wordt, wordt het... Uh, wordt het dunner, hè? Dat, dat klopt wel. Maar dat pakken ze er eerder door, dacht ik. Maar het is ja. net al niet om. Hmm. <laughs> het is mij nooit opgevallen, maar ik moet ook zeggen: ik heb nog nooit gehakt, zelfgemaakte gehaktballetjes in een <laughs> pan koken. Maar, maar je doet dan, je, je, uh, uh, je zet koud water op en dat laat je dan. Water. Dan doe je ja. de balletjes erin en dan moet aan de kook. Kant... Dat vind ik altijd zo onhandig, want dan kan je toch de tijd niet goed inschatten dat ze precies goed gaar worden. Ah, dat wordt toch wel? Oh, oké. Okay. <laughs> dat wordt wel, als het maar gaar is. Ja, precies. Als we op een ja, gegeven moment en ik zet, eentje. en ik zet, ik zet ze niet natuurlijk eerst op het gas en ik ga ze er dan een voor een in gooien. Nee, ik gooi ze er eerst in allemaal. Oh ja. En dan zet ik het pan met water en ballen zetten op het gas. Oh ja. ja, ja. En, en doe je dat vaak, Henk? Had uh, ik soep kook, wel. <laughs> en, dan, en dan kook je ook zelf de soep met helemaal van, uh, <coughs> van stukjes wortel en zo. Met soepgroente erin en alles. Ach, ja, ja. Uh. Goed. Nou ja, en dan die gehaktballen. Ja, en als je dat vaak doet, dan sta je er toch iedere keer naar te kijken dat je denkt hoe ja, zit dat? Uh, dus ik... even voor mij voor de duidelijkheid. Dus uh, je doet de gehaktballen doe je in koud water, dan komen ze boven drijven. Nee, dan zakken ze naar de bodem. Oh, dan zakken ze naar de Oh ja, dan zakken ze naar de bodem. Dan zet je het op het vuur. En terwijl het water warm wordt, komen de gehaktballen omhoog. Ja. En als het dan wat langer duurt, dan zakken ze weer. Dan zakken ze weer. Ja, het is me nooit opgevallen. Maar, <laughs> Tot het doen. maar nu ben ik wel heel benieuwd. 0800-1121. Maar als je met eieren, als eieren boven komen drijven, zijn ze toch niet goed meer? Nee, met eieren, dat is een ander verhaal. Dat is uh, in elk ei zit een luchtkamer. Ja. En als je hele oude eieren hebt. Ja. Dan zijn ze als het ware een beetje uitgedroogd. En dan komt er steeds meer lucht in het ei te zitten. En daardoor komen ze boven drijven. Oh ja, en dan weet je dat ze niet goed meer zijn. Maar er zit geen lucht ja. in je gehaktballen, dus dat kan het niet zijn. Nee. Nou, nee nul... ja, aan die bal het er niets. Nee. Er, nou ja, die, je, dat we, we, moet. ja. een je warm Ja, en gaar. Dat kan ook nog iets. Ja, ja maar waarom zak je dan naar de rand weer? Ja, dat is raar. Dat Is raar. 0800 ja. 1121. Daar is vast iemand die dat weet. Ik ga mijn best doen, Henk. Dank je wel voor je vraag. Oké. Okay. Tot je ik, moet ook, Dag. ik moet het wel opschrijven natuurlijk, want anders denk ik straks weer dat ik alle vragen gehad heb en dan is er nog haakballen en helemaal niet beantwoord. De gehaktballen is nog niks over gezegd natuurlijk, want die vraag is net gesteld. De mannen met kogels is nog niks over gezegd en licht in scheiding. Dat was een prachtige voorzet. Net van ja, dat komt natuurlijk van dat dat je dossier bij de advocaat. Ligt, maar als iemand daar nog iets over wil zeggen, dan mag dat 0800-1121. Freek, ja, hallo. Hallo, uh, ik had de, de, de oplossing van dat raadseltje. Oh, over de mannen met kogels. Ja, yeah. dat is niet zo moeilijk. Oh, als je uit de eerste maand één kogel neemt, uit de tweede maand twee, de derde drie, en zo vervolgens. Het is 9 Wauw. Dan moet het 900, uh, 9 kilo zijn. Dat het verschil in onze. En dat geeft de mand aan de man waar de 1100 gram ballen in zitten. Wat ben je ondertussen met je telefoon aan het doen? Uh, ik ben met een cryptogram bezig. op dit <laughs> je Zit gewoon door te schrijven ondertussen. <laughs> maar, maar weet je dit nou gewoon? Of is dit verwijst waarschijnlijk naar een ander raadseltje? Nou, oh, ja, even nadenken, maar zo moeilijk is het niet. Nou, ik vind het echt maar... fantastisch gevonden. Maar het is, dat is het gewoon natuurlijk. Ja, dat is het gewoon. Ja, want ik zit dan meteen te kijken, negen mannen. Er is een reden dat dat negen manden zijn en niet vier of twee. En, ja, ja. ja en, het, en er is ik ook met een met reden met... waarom het getal 1100 is... en niet 1200 of 1650... En dat in deze rekensom klopt dat precies. Want negen kijk, bij tien mannen gaat dit verhaal niet meer op. Ja, toch? Ja, dan, dan, uh... ja, het gaat met 20 manden ook op. Ja, nee, dat is waar. Hm. Nou ja, toch. Ik vind het een prachtig sommetje en ook een geweldige oplossing. Dankjewel. Wacht, wacht, wacht, wacht, Heb je nog iets nodig voor allemaal. je cryptogram? Uh, nee, ik heb een nieuw woord bedacht. Voor <laughs> meneer. Uh, uh, Geert. Meneer Geert? crimineel. <laughs> Hij is mooi, Freek. Maar, maar over rondbal gesproken. Ja. Uh, dat vangen van die bal in het publiek. Ja. Kijk, dat is een soort uh, uh, trofee die, die je hebt. En Vaak als je hem vangt, dan roep je nog uit ook. Want de bal is gevangen, dus dan ben je uit als slagman. Ja. <laughs> dat is dan een grap. Maar ja, God, het is net als uh, als je geluk hebt, dan, je, dan loop je naar, naar de spelersom... en dan laat je de handtekening erop zetten van de man die het geslagen is. Maar met tennis zie je dat ook, hè. In, in, in Europa mag dat niet. Als een bal in het publiek terechtkomt, moet hij terug in het spel. Maar in Amerika en de Verenigde Staten mag je hem houden. En daar zijn ze ook hartstikke blij mee als ze een bal, bal hebben van de match. Nou. ja, het is ook een mooie herinnering natuurlijk... En nou, inderdaad, als het een bijzonder, uh, bijzondere wedstrijd is. En uh, die honkbalkaartjes in Amerika die kunnen ook flink geld opleveren. Dus zo'n bal waarschijnlijk ook. Ja, nou. Uh, neem maar in, soms wordt er bij een belangrijke voetbalwedstrijd ook um, de wedstrijdbal gestolen. Of een wedstrijdbal, want <laughs> tegenwoordig hebben ze er veel meer. Maar ik denk ook: het, he het is toch ook als je van het hele publiek. ben je juist degene die die bal vangt? Dat heeft. Het is een soort, een soort blijdschap, net als de, bij bingo, als je dan eindelijk bingo hebt. En ook al win je gewoon echt een enorme, stomme, weet ik veel, ja, nou... uh, uh, borrelhapje schaal. Maar je bent toch blij dat je gewonnen hebt. Nou, <laughs> ik ben met mijn vrouw met een keer op vakantie naar een bingo geweest. En ik ging even tussen met een leuke vriendin die ik daar zitten. Nou, Freek, Freek, het is echt ongelooflijk. Want volgens mij vertel je iets heel interessants. Maar je telefoonlijn is echt waardeloos ondertussen. Oh, god, god, god. Ja, ik, ik bel met, uh, met de computer. Oh. Wauw. Ja, weer wat geleerd. Maar nu ben je opeens ja. goed. Maar je bent, uh, wat ik tussen het gekraak door meende op te maken was dat je bingo ging spelen met je vrouw en met een vreemde vriendin in huis ging. Ja, we hebben op vakantie met de kids. En. Uh... Sorry, dat is een klote woord, kids. Met de kinderen. Ja. En we hadden niks te doen, dus zijn we een avondje naar een bingo gegaan daar. En er was een meisje dat aan de bar zat en ik heb aan uh, dat soort spelletjes. Dus ik ben met het vaartje een uh, boil gaan drinken en. Uh, dus dat is mijn herinnering aan bingo. Ja. Maar en hoe is dat afgelopen dan? Oh, heb je je vrouw, en kinderen, ja, je vrouw en kinderen daar achtergelaten? Nee, nee, nee, nee, nee. God, ik was zelf de nacht weer terug. Oh, en. En, oh. en uh, hoe is het met dat bingo-meisje afgelopen dan? Eh, uh, nou. Die woonde in Alkmaar, geloof ik. Oh ja, dat is te ver weg. <gacht> nou. <laughs> toen woonde. Uh, uh, ja, toen woonde wel in Baar, want ja, dat klopt. Maar goed, je hebt dus uh, één nacht heb je plezier gehad met het meisje achter de bar bij de bingo-avond. Nou, niet achter de bar. Nee, niet achter de bar. Nou, goed. Ik weet genoeg details. Dank je wel. Oké, okay, ja. tot ziens. Ik bel je weer. wel weer. Ja, is altijd goed. Dag. Oké, okay, hoi. Hé, hoi. Ja, man. Ja, nacht Astrid. Heb jij ook van die prachtige vakantieherinneringen? Oh, ik heb er heel veel. <laughs> maar dan ga ik jou nog niet mee vervelen. Nou, ik ja. heb wel een vraag voor je. Ja, ja. ja. ik schrijf even mee. Water is over het algemeen blauw van kleur als je er foto's van maakt. Ja. En, en als je het zo ziet. Maar als je het in een glas doet, is het niet meer blauw. Hoe komt dat? Ik denk dat, je, dat er dan appeltjes bij zitten. Ja, en kaneel. <laughs> ja, en bruine suiker. <laughs> Wacht even. Hoor. Ja. Ja. Ja, dat ga je. Als je bijvoorbeeld kijkt vanuit de ruimte een foto van de aarde, dan zie je. Het water dat blauw is, maar als je het in een emmer doet of in een glas, dan is het gewoon doorzichtig. Hoe kan nou. dat? Nou, en het is ook algemeen geaccepteerd, want als mijn kinderen tekeningen maken van de zee, dan is die altijd blauw. Juist, maar de zee van Nederland, die is een beetje bruin. Hoe kan dat dan? Nou, maar niet op de, de tekeningen van, van mijn dochters, is. ja. <laughs> dat zal het wel zijn. Ja, nou ja, hè? Het is een maar, grappig, want uh, Katrian die zegt nu op de chat dat ligt aan de ondergrond. In het zwembad is het water ook blauw door de tegeltjes. Maar in de zee is de ondergrond niet blauw, toch? Vaak niet, nee. Nee. Maar, dan moet ik er heel eerlijk een klein beetje bij zeggen dat ik die vraag een heel klein beetje verzonnen heb. Ik vind het natuurlijk wel interessant, maar ik weet het dus echt niet. Nee, maar... Maar je draait heel vaak Simon and Garfunkel, South of Silence. Ja. En dit was misschien een leuk bruggetje om dan eens een keer te draaien, Britje over het water. Maar ik heb net The Sound of Silence uh, gedraaid. Daarom, maar die heb je al vaker gedraaid de laatste de weken. Ja, omdat ik dat een heel, een heel mooi liedje vind. Ja, maar Bridge Over Troubled Water is toch ook heel mooi? Dat is ook heel mooi. En als je er eenmaal over begint, dan zitten mensen thuis zo'n beetje voor zich uit te trouble." En, nuren van, bridge over troubled water. en dan moet ik hem wel draaien natuurlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja. Maar evengoed vind ik het, eh, het antwoord op de vraag evengoed net zo interessant hoor. Want ik weet het dus echt niet. Nee, gelukkig. Maar eigenlijk, jij dacht, ik wil heel graag Britsje Over Troubled Water een keer horen. Laat ik er een vraag bij bedenken. Astrid, je hebt me helemaal door. Nou, dat vind ik toch een heel erg knappe, knappe dag van je. Maar ben je een beetje fan van Simon Garfunkel Of is het gewoon puur dat je denkt, lang niet gehoord? Nee, nou, fan is een, is een groot woord. Maar ik vind het wel heerlijke muziek, ja. Nou, dan uh, denk ik dat even kijken. Ja, hier zit hij onder. Zo. Nou, top. Dag Herman. Dank je. Dag. Hoi, hoi. Het lijkt wel een Simon Garfunkel special zo langzamerhand... maar het is gewoon de nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max... met vragen en antwoorden. En je kunt bellen naar 0800-1121 over van alles en nog wat. En nee, ik zie op de chat iemand vragen, zijn dit nou Nick en Simon? Nee, het <laughs> waren Simon Garfunkel dus. 0800-1121, Frank, goeienacht. Goeienacht. Hallo, wat ik, kan ik voor je doen? Ik heb eigenlijk een heel vies vraagje. Een vies vraagje? Ja. <laughs> Uh, nou. Vrouwen doen dat natuurlijk nooit en mannen soms wel. Uh, we laten wel eens een windje. Ja, nee, dat doen wij niet. Nee. Nee, nee, nee, dat doen nee. we niet. Um, maar ik was benieuwd waarom, als je dat nou per ongeluk onder de douche of in bad doet, waarom stinkt het dan erger dan normaal? <laughs> Echt, ik, je, ik, ik leer dingen niet. tijdens dit programma die ik eigenlijk gewoon helemaal niet leren wil. <laughs> nee, maar ik ben toch erg benieuwd. <laughs> maar. Als je onder de douche, je zegt het ook zo mooi, als je onder de douche een windje laat, dan stinkt het erger dan normaal. Dat we, ik doe nu niet verbaasd, ik weet het echt niet. Nee, ja, dan misschien als je ja, samen met je vent doet, dus, dan, dan doet hij dat natuurlijk niet. Dan nee. Houdt hij, zich, uh, ja. houdt hij zich in totdat hij de buikpijn gaat krijgen. <laughs> maar, <laughs> maar als wij er niet bij zijn, doen jullie dat de hele tijd, begrijp ik. Nou ja, dan komt het wel eens. <laughs> Hè, wat een heerlijk onderwerp weer. Ja, nou ja, ja. Ik, ik heb geen flauw idee, maar uh, nee. <laughs> ik ga me best doen. Loop je al lang rond met deze vraag of uh, komt die nu eventjes uh, in je op? Nou, ik bedenk het zo nu en dan tijdens programma. <laughs> oh, ja, niet, al, ja, niet als je onder de douche staat, nee. nou ja, nou ja. <laughs> ook dan, zo nu en dan. Ja, nou 0800 1121. Ik hoop ontzettend dat ik, uh, dat ik deze vraag op kan lossen vannacht, Frank. <laughs> Oké, <Okay>, wel <dankjewel. laughs> Jij bedankt voor je vragen Oké. Okay. Doeg. Kasper. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Nou, ik heb drie antwoorden voor je. Zo, dat tikt lekker aan. Ja, dat bedoel ik. Die nou, soepballen. Ja. Nou, dat heb ik toevallig van mijn oma geleerd, want ik vroeg me eigen, dat vroeger namelijk ook altijd af hoe dat mogelijk was. <laughs> maar het is namelijk zo het geval, in vlees zit vet. Op het moment dat je de zoekbal in koud water gooit, zinkt die automatisch naar de bodem toe, omdat het namelijk zwaarder is dan water. Op het moment dat je het vuur gaat verhitten, smelt het vet in het vlees, waardoor het balletje gaat drijven. Op een gegeven ogenblik is het vuur heet genoeg, is al het vet uit het vlees vandaan en zinkt die weer naar de bodem toe, omdat die zwaarder wordt dan het water. Ik, uh, dit, dit, dit, je legt het fantastisch uit, hoor. Dit ligt volledig aan mij. Maar wat je nu eigenlijk zegt is van... Uh, ze zinken omdat ze zwaarder zijn. Dan, uh, dan komen ze omhoog omdat ze lichter zijn. En dan zinken ze weer omdat ze zwaarder zijn. Dus dat, ja, dat, omdat, omdat, omdat dan het vet namelijk uit het, uh, uit het vlees, uit het gehakt verdwenen is. Ja. Nee, Want maar als, je namelijk, als je namelijk vlees verhit, ja. dan, uh, dan, smelt dan smelt het, het vet. Het vet. Ja, en dat gaat dan in het water zitten? En dan ja, en, vet, sta, en dan... vet is lichter als water. Dus vet drijft op het water. Dat zie je oh, ook ja. al als je zoet kookt. Dan drijft het vet bovenop uh, op het water. Toch klopt het niet helemaal, Kasper. Ja, het, toch is het mij zo uitgelegd tenminste. Ja, door je oma. Nee, nog, ja. <laughs> nog even één keer voor mij. Je doet de gehaktballen met het vet in het water. Ja. Dan komen de gehaktballen bovendrijven, terwijl het vet er juist uitsmelt. Dat is natuurlijk niet logisch, als het vet lichter moet zijn dan water. Nee, ja, hoe, hoe, hoe, hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat op het moment dat je het verhit... Dat, uh, ja, dat het vet uit het vlees uh, wordt getrokken, waardoor het, uh, door het uh, balletje weer, weer zwaarder wordt dan, uh, dan het water. Ja, vet ja. Gaat, dus vet gaat, uh... namelijk, vet gaat namelijk, als het verhit wordt, gaat vet drijven. Dus op het moment dat het balletje heet wordt, zeg maar, ja. gaat hij omhoog. En dan als het, de, de temperatuur hoog genoeg is, gaat het vet uit het balletje. En dan weg, zinkt hij weer. Waardoor die uh, weer gaat zinken. Ik begrijp inmiddels het zinken, ik begrijp alleen nog niet waarom die gaat drijven. Door het vet. Omdat als het uh, vet gaat uitzetten, als het heet. Uh, als oh, het warm ook wordt, nog. Ook nog. Ja, vet zet uit. Dus eerst dat, dat zet het uit. uit en dan gaat het allemaal omhoog. Gaat en dan het omhoog? smelt het eruit en dan gaat het balletje weer omlaag. Juist, dan uit. vloeit het vet eruit. Het klinkt ontzettend plausibel, Casper. Ja, maar het schijnt toch wel zo te zijn. Zoek het maar eens op op internet. <laughs> ja. Plausibel betekent geloofwaardig. Ja. Dus het klinkt alsof het wel zwaar zou kunnen zijn. Nou ja, het lijkt me wel. Het is, ja. het is van mijn oma geweest. Dus ja. En meestal oma's spreken altijd de waarheid. Nou ja, daar zal, daar zal ik, je zult mij daar niet tegen in horen gaan. Had je nog meer? Uh, ja, er was net die laatste meneer. Die had iets over waarom nou als je in bad zit en je laat een, uh, een scheet... waarom die erger stinkt als, uh, als normaal. Maar mij lijkt dat heel logisch, omdat onder water het lucht uh, ja op een of andere manier... Uh, ...verdwijnt van, van een geur of zoiets... ...dat die sterker wordt... ...waardoor de geur boven water komt. Ja, dit is niet je allersterkste verhaal. Nee, maar dat, dat, dat lijkt mij de logica daarvan, hoor. Ja, ja. Je zei, ik heb drie antwoorden. Ja, er was ook iets met water, hè? Ja. Uh, waarom wij hier in Nederland zo donker water is. Ja. En dat heb ik ooit eens op Discovery gezien... ...hoe donker het water is... Hoe schoner het water is, oh. omdat er namelijk in uh, donker water is er ontzettend veel leven en veel voedingsstoffen en uh, uh, bacteriën en dergelijke dingen en daardoor is het water uh, donker van kleur. Dan houdt in dat het water schoner is en uh, voedzamer dan water waar je eigenlijk tot op de bodem kan kijken. Oh. No. Dat heeft weer met bacteriën te maken. En alge, uh, alge, je ziet in donker water ook veel meer algengroei dan in, uh, in water waar, waar je naar de bodem toe kan kijken. Mm -hmm. Daar zul je praktisch bijna nooit geen algen zien. Dus maar misschien ja, zie is koraal... het ook wel andersom. Als er algen zijn en heel veel visjes en zo... Dan, wordt het, dan is het water ook in beweging... en komt er dus de modder van de bodem een beetje omhoog. Ja, maar... Er, zit, er zit in, in donker water zitten er veel meer voedingsstoffen in... ...waardoor, dus, uh, de, waardoor je dus veel meer allergroei krijgt en, uh, en andere waterplanten. Nou, ik... Uh... Ja, dankjewel Casper. En ik heb nog een vraag. Oh, daar komt er nog even achteraan. Ja, ja, ik heb nog één vraag in jou. Ik rij altijd op het buitenland... En... Ik krijg jullie radio 1. Altijd voor Antwerpen krijg ik jullie al 100% op mijn radio. Ja. Maar hoe dichter ik bij de grens van <laughs> Nederland kom, hoe slechter de verbinding komt. Hoe kan dat? <laughs> ja. Mocht dus ik zeggen, ben eigenlijk vooral in België heel goed ontvangen. Nee, maar voor Antwerpen ontvang ik jullie heel, heel, heel, heel erg goed. En naarmate dat ik bij de, bij de grens kom, wordt het gewoon een stuk slechter. En als ik dan bij Breda rijd, zeg maar weer, dan, dan is de ontvangst gewoon weer helemaal goed. Nou. Ik vind dat zo vreemd. Ja, dat is ook vreemd. Ik heb geen idee. Ik zal het eens aan de baas vragen, maar ja, die is ja. nu niet wakker hoor. Ik zou daar wel eens een antwoord op willen hebben. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ben je nu ook aan het rijden, Casper? Ik ben nu ook aan het rijden, ja. Ben je geladen? Ik ben geladen. Oh jee, we hebben nog maar 1 minuut 40 voordat het nieuws begint. Dus als ja. ik het binnen een minuut niet geraden heb, moet je me helpen, ja? Is goed. Kun je het eten? Ja. Oh, kijk, dat schiet er lekker op. Is het brood? Nee. Oh, is het vlees? Nee. Is het lekker? Eh, uh, lichtbaar als je ervan houdt. Hou je ervan? Eh, uh, ik wel. Is het groente? Nee. Zijn het aardappelen? Nee. Is het snoep? Nee. Uh, is het, um, um, het is oh. heel gezond. Het is heel gezond en het is niet groente. Fruit? Ja. Uh, appels, bananen? Uh, appels niet. Bananen uh, wel. Alleen maar bananen? Alleen maar bananen. Hele vrachtwagen vol bananen? Hele vrachtwagen vol bananen. Ach, aapje toch. <laughs> <laughs> Doe je voorzichtig, want... Uh, als je met laden, kun je dan uitglijden hè? over de bananenschillen? Ja, maar het zit allemaal in dozen af dus dat okay. valt mij. Goeie reis. Jij ook. Dat, Bedankt, Casper. <laughs> Dankjewel, doeg. Casper, met een uh, vrachtwagen vol bananen. In uh, Raad wat hij rijdt, speelde ik even met hem uh, even snel. En dat haalden we makkelijk. Um, 0800-1121. Ja, ik weet niet of jij nou antwoord moet geven op de vraag... waarom Radio 1 slecht te ontvangen is uh, in bepaalde gedeelten van Nederland. Maar mocht je het toevallig weten, bel me dan even, want ik weet het niet. 0800-1121 of mail even naar nachtzuster.nl. Uh, Tot zo met Disco na het nieuws.